Mellie van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt... vooralsnog geen waarschuwing te hebben ontvangen... voor de babymelk van het Franse bedrijf Lactalys. De Franse regering heeft het bedrijf opdracht gegeven... om zo'n 7000 ton aan babymelk wereldwijd uit de schappen te halen. De melk kan zijn besmet met een salmonella-bacterie. Begin deze maand werd bekend dat 20 Franse baby's... waren besmet met salmonella nadat ze babymelk van Lactalys hadden gedronken. Daarop werd al een deel van de melk uit de handel genomen... Afgelopen week werden nog eens vijf kinderen ziek. De Israëlische premier Netanyahu is op bezoek in Parijs en heeft daar gezegd dat de Palestijnen de realiteit moeten accepteren dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Des te sneller kunnen we richting vrede gaan, zei hij. In verschillende landen is geprotesteerd tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. In Marokko, in de hoofdstad Rabat, waren 50.000 mensen op de been. In Libanon in Beirut greep het leger in toen een protest bij de Amerikaanse ambassade uit de hand liep. Een Airbus van luchtvaartmaatschappij Swiss heeft in Stuttgart een tussenlanding gemaakt om een dronken passagier het vliegtuig uit te zetten. De vrouw werd agressief toen ze geen champagne meer geserveerd kreeg. De vrouw van 44 had volgens de politie al een aantal glazen champagne op toen de bemanning besloot haar niet meer te schenken. Toen ze handtastelijk werd en een bemanningslid bij de pols greep was voor de gezagvoerder de maat vol. De niet geplande landing, landing kost de vliegmaatschappij zo'n tienduizenden euro. Nee, pardon, 10.000 euro's. Het weer geleidelijk wordt het overal droog. Boven de sneeuw gaat het vannacht vriezen, lokaal tot min 6. In het zuiden, minima rond het vriespunt. Er kan dichte mist ontstaan. Morgen begint de dag droog. Vanaf een uur of tien begint het vanuit het zuiden weer te sneeuwen, mogelijk voorafgegaan door regen. In grote delen van het land houdt die sneeuwval tot in de avond of de nacht aan, en dan valt er vijf tot vijftien centimeter sneeuw, mogelijk meer. Dit was het en. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Het laatste uur.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 dat is wel mooi om te horen. Wat zou je de zandvoorters nog mee willen geven? Ik zou... het ontzettend fijn vinden... als de mensen... eens gingen zoeken... naar God. Er, er zijn zoveel... mensen die zoekende zijn... En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 Tegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht. Aanschouwt. Meer dan dan dan, zoo engels veel meer. Was de brenz die u betaalde, heer. In en ga verborgen door een steen, toen u zich haalde.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 Toen u zich gaf, geborpen en alleen. Als een rood, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij. Mm His -hmm.